Royal Cook met het NOS Journaal. In Frankrijk is een Nederlander aangehouden voor een aanslag op een Deleuze supermarkt in België... waarbij een vrouw zuur in het gezicht kreeg gegooid. Twee weken geleden werd een schoonmaakster aangevallen in een filiaal in Antwerpen. Ze raakte zwaar gewond en is nu net uit kunstmatig coma. Na de aanval werd bekend dat er in december dreigmails waren verstuurd... naar de supermarktketen en naar Pesbureau Belga. In die mails werd gedreigd met zuuraanvallen op klanten van Deleuze. Minister Schippers wil gaan praten met zorgverleners in dunbevolkte gebieden in Zeeland, Limburg, Groningen en Friesland. Ze wil overleggen hoe de zorg behouden kan blijven als de bevolking krimpt. Ze vindt verder dat de Nederlandse Zorgautoriteit makkelijker geld moet kunnen bijleggen... als de spoedeisende hulp of acute verloskunde in een gebied recht te verdwijnen. Ook zou een huisarts extra geld van verzekeraars moeten krijgen als hij of zij in een krimpgebied blijft. Ze doet ook een beroep op kerken, ondernemers en welzijnsorganisatie om zich in te zetten om zorgen voor elkaar ...vorm te geven. Air Frans KLM krijgt een boete van 1 miljoen euro vanwege traag en incompleet communiceren over de financiële ontwikkelingen in 2010 en 2011. De straf is opgelegd door de Franse financieel toezichthouder AMF. De Franse autoriteiten zeggen dat de luchtvaartmaatschappij eerst nog in november 2010 de winstverwachting had verhoogd. Terwijl dat drie maanden later alweer naar beneden moest worden bijgesteld. En Frans KLM zou intern al hebben geweten dat het financieel tegen zat. De luchtvaartmaatschappij wijst op de vele onverwachte gebeurtenissen in die periode, zoals de aswolk op IJsland, stakingen en de gevolgen van de tsunami in Japan. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht wisselend, bewolkt en droog, met aan de grond mogelijk nog lichte vorst. Ook morgen en zondag droog en vooral zondag veel zon. Morgen wordt het 11 tot 14 graden, zondag in het zuiden plaatselijk 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het al 25 jaar en jij beleeft het. GFM in 2015 al 25 jaar. Live. GFM. Met, met nu. Zie het. Leuk, gezien zien de grote aantallen reacties hier, maar dat waren voor alle plaatjes. Helaas weer, jammer, jammer, jammer, jammer. Hey, we trapten dit programma van See It af met de nieuwe track van Too All Night is de naam. En ik zeg, hij is gewoon gelekt, uitgelekt. Deze plaat, een geweldige track. Ja, ik zit er al maanden op te wachten en hij is gewoon uitgelekt. En ja, hier van het. ja, blijven we ook niet zitten en we gaan er gewoon lekker keier draaien. Ja, dan hoorde je deze track. Layback Luke met Rocking With The Best 2015. Recentelijk is hij door Tuyamo ook onder handen genomen. Maar we, Layback Luke dacht, hé, hey, we doen het gewoon zelf ook nog een keer, een leuke Layback Luke edit. Maar het goede nieuws is, hij gaat hem gewoon weggeven, die track. Dus dan kun je gewoon gratis downloaden. Ja, twee uur zie je het op jouw CVM Zandvoort. Wat betekent dat nou... Hij is er vanavond ook weer, dat tweede uur. De one and only DJ Dion Sydney. Vorige week nieuw speelgoed meegenomen naar de studio. Deze week zegt hij, ik ga weer helemaal los. Een hele hoop nieuwe platen, dus dat belooft wat moois. Ja, wat hebben we natuurlijk meer hier in de uitzending? Onze hete nieuwtjes. Ja, ik heb er nog niet nieuwe vingers aan verbrand. Ik zie een nieuwtje binnenkomen over Eric Morillo. Van vanavond. Dus trek vast je danschoenen aan. En zorg dat je snel... ...richting Amsterdam gaat. Maar niet, niet voordat je klaar bent bij See It. Ja, we gaan even kijken wat Extreme Outdoor in België op de line-up heeft staan. En als ik het zo zie, het is behoorlijk indrukwekkend. Ja, dat en veel meer hier natuurlijk bij jouw ZFM See het in de House. En wat ook ontzettend lekker is, is deze nieuwe plaats van Dear David. I've Been Waiting in de UMEC en Mike veel remix. Dit is jouw 106.9, 104.5 En mijn naam is DJJK, hou hem hier! Dit, dit, dit, dit is Zie CFM al 25 jaar een zee van muziek.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 De zonnestralen al. Oh, dit zou zomaar een uh, trek kunnen zijn die je deze zondag lekker op het terras uh, zou kunnen horen. Waarom dat hij nog niet uit is? M-H-E. -E, de trail is gone. Binnenkort uit op Division. Wat een lekkere plaats. Deze kun je zo de hele middag op repeat zetten. Een biertje in de hand. Of ja, gewoon linten. Ik vind het een echte lintentrek. En ja, deze zo. Deze zondag temperaturen van 15 graden. Oh, dat belooft wat moois. Maar ja, zover is het nog lang niet. Want we zijn hier nou gewoon op de vrijdagavond zie je het in de house. En ja, zie je het in de house. En ja, we gaan naar huis. Want Eric Morillo, die is deze vrijdagavond in de escape in Amsterdam. Ja, een van de grootste legendes uit de house zien, uh, keert eindelijk weer terug in Amsterdam. Eric Morillo ja, zal deze vrijdagavond 6 maart volledig eigenwijze Escape op zijn kop zitten. Ja, als je de, de club niet warm en bezweet verlaat... dan heb ik mijn werk niet goed gedaan, is immers het motto van deze held. Volgens zijn Sexy Groovy House Muziek... een internationaal hoogstaande club... als Escape en alle partypeople van Amsterdam bij elkaar... en dan weet je stiekem wel wat er gaat gebeuren. Ja, er is weinig in de wereld van muziek en entertainment... waar Eric Morello zijn hand niet op gelegd heeft. Hij is een platina verkoopende artiest... Hij heeft aan de top gestaan van de wereldwijde hitlijsten als producer achter Real to Reel. Het heet uh, I Like to Move It. Ja, deze track is onlangs nog gebruikt in beide Madagascar films als cover. Ja, Will IM heeft daarmee uh, opnieuw uh, miljoenen mensen ook bereikt. Ja, naast dit is hij verantwoordelijk voor een gigantische lijst uh, van dancefloor hits. Waaronder Reach, Believe, Do What You Want en Feel The Love. Ja, sinds ruim een decennium is Erik een van de meest herkenbare DJ's ter wereld. Na de hete en lange zomer van 2014 is Erik opgeladen en klaar voor een houten avond all night long. In de Londense Ministry of Sound verzorgt hij pas nog een fantastische all-nighter. En op de planning staan nog shows in New York, Miami en Los Angeles. Maar eerst wordt deze vrijdagavond 6 maart Amsterdam aangedaan. Ja, de club zal gevuld zijn met geweldige special effects, buitengewone visuals en Eric in de DJ-boot. Ja, genoeg reden om naar de Escape te gaan vanavond. Kaarten zijn 27,5 euro en zijn verkrijgbaar via Scratch. Dus haasje, trek je schoenen aan en hol naar de Escape. Tot zo weer een nieuwtje. Gauw door naar hete muziek. En als ik zeg hete muziek, wat hebben we dan klaarstaan? Een nieuwe track van Peter Gelderblom. Je herkent hem nog wel van Waiting For een paar jaar geleden. Maar hij is terug samen met Randy Cole. En die MCG. Je weet wel. Die man die elk Sensation Feest keihard loopt te bleren. En dat doet hij met verven. Nu Peter Gelderblom en Randy Cole. The Beat of the Drum. Dit is See It tot aan 11 uur. De heetste beat. Bands to the beat of the drum, now come on Thanks to the beat of the drum Come on! Bans in the beat of the drum. Bang, bang, bang in the beat of the drum. Bans in the beat of the drum. We got bans in the beat of the drum. Come on! Bans in the beat of the drum. Bans in the beat of the drum. Bans in the beat of the drum. Bans in the beat of the drum. Bans in the beat of the drum. Bans in the beat of the Thanks to the beat and the drum Trump, now come on Ik ben erbij. Deze boek leggen. van Bas Clap Milo met Rock the Pressure en ervoor Peter Gelderrom met Beat of the Drum met in de vogels MCG. Ja, dan is time to go wild like crazy animals. Ofwel de mooie industriële Mazilo vol energieke feestliefhebbers die zich laten gaan op de lekkerste beats van de grootste DJ's uit te zien en samen genieten van één belevenis: Mysterious Wildlife. Ja, de drie area's nemen jullie mee in een waanzinnige wildlife experience. Twee area's zijn jullie wel bekend. De Main Area en Waarom Daarom? Ja, de Main Area draait om electronic dance music. En Waarom Daarom? Brengt verschillende muziekstalen bij elkaar. Zoals Urban, Eclectic en Trap. Ja, deze editie introduceren ze een nieuwe area. Elevated. Future en Deep House in de Elevated Area... Tovert de natuurlijke omgeving om tot een wilde omgeving voor de grootste feestbeesten. Ja, het succesconcept georganiseerd door Third Floor BV is inmiddels niet meer weg te denken uit de Nederlandse party scene. De early bird tickets waren dan ook al in rap tempo uitverkocht. Ja, naast een ijzersterke line-up wordt er groots uitgepakt met show elementen en special effects. Ook deze editie nodigt mysterious frontman Mark McRowland artiest uit om het wilde feestbeest in juli los te laten gaan. Ja, dan de Missiers Mainstage. Wie staan er allemaal? Natuurlijk staat er Mark McRoland. En hij nodigt deze keer uit Mike Hawkins. Thomas Newsen, Germanology. Tony Jr., DJ Dyna. La Fuente. Julian Caloar. Boeganfiel. En, ja, je hoort hem net al. MCG. Ja, dan heb je de Elevated. En daar zie ik een naam. Oeh, Chocolate Puma. Die gaat helemaal los daar zo. Dan hebben we Boekenville met een twee uur durende set. Lucas en Steve, reizende sterren. Jasper Dietze, Sam en Kitsel. En ja, de winner van de Elevated DJ Contest. Gaat ook een plaatje draaien. En wil je weten wie dat is? Ga gewoon eventjes kijken. De MC die hier staat, dat is MC Janto. Ja, dan hebben we de Waarom Daarom Stage met daar onder meer. Face DJ Ruud. Dan zie ik hier Superior. Wax Wax Friend. DJ Diamond Spin, Giovanni Antoine en MC Akash. De kaartjes van de eerste twee fases zijn compleet uitverkocht. Maar gelukkig, je kunt nog kaarten van fase 3 kopen. 17,5 euro ben je daarvoor kwijt. Zijn deze op, dan gaan ze naar de 22,5 euro. Maar ik denk dat je al op tijd bent. Voor deze zaterdag, 7 maart. Van 10 tot 7 in de Maasilo in Rotterdam. Wil je meer informatie? Dan kan je natuurlijk altijd www.mysterious-event.com Tot zover de nieuwtje. En ja, mocht je zeggen. Ik wil gelijk kaarten halen. De site Ticketscript. Die helft je een heel eind op weg. Tot zover. Gauw naar een oude bekende van de show. Tom Novi. Jawel. Je kent hem vast nog wel. Hij heeft een nieuwe trek Dit maal samen met Lima... Now or Never. Een lekkere old school sound. En een remix van Niels van Gogh. Ik zeg, zet hem harder. Hou meer op jouw CFM-standport. Zie het in de house. Are you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 Het al je er in België te pakken enorm uit met een indrukwekkende DJ-line-up. Ja, Extreme door Belgium 4 tot 22, 23 en 24 mei, het vijfjarig jubileum met een indrukwekkende muziekprogramma. Ja, het stond al bekend om haar kwalitatieve line-up en komende editie bevestigt deze reputatie. Alleszins, absolute topartiesten maken het mooie. Weer aan recreatiestrand De Plas in halen Helfteren. Een heel deel van de artiesten maakt trouwens voor het eerst een opwachting achter Belgische draaitafels. Ja, sinds lange tijd en er zit best wat volk te wachten op het moment dat hun favoriete DJ eindelijk nog eens naar België komt. Met als wereldtopper Jamie Jones, Tale of Us, Adam Beyer, Dave Clark, Nick van Tully, Mark Knight, Boris Bretja, Matthias Tansman, Kleptone en Ida Engberg... ...brengt Extreme Outdoor Belgium weer uh, de crème de la crème... ...van de Deep House, Tech House en zien samen... ...voor een spetterend drie dagen vol music, fun en sun. Althans, dat sun, dat hopen ze natuurlijk. En daar gaan we gewoon nu ook gewoon lekker vanuit, Lekker zonnetje erbij. Altijd muzikale geweld wordt gebracht om maar liefst 13 stages. Ja, je hoort goed, 13 stages. Gedurende de drie dagen van het verlengde Pinkster Weekend... Enkele van deze stages zijn wel erg exclusief met onder andere Circo Loco, Elro en Ants uit Ibiza. Internationale platenlabels Drumcoat Defected en Belgische topclubs La Rocca Labyrinth Club en Café Danvers. Vorig jaar vonden maar liefst 28.000 bezoekers de weg naar XO Belgium. Dus je hoeft niet bang te zijn dat je daar alleen staat te feesten. Wellicht vormt de combinatie van alternatieve elektronische muziek... met uitgebreide aanbod aan creatieve randactiviteiten... de unieke strandlocatie en aangrenzende camping met eigen stage... de succesformule die het festival op korte termijn op de kaart heeft gezet. Ja, we pakken nog even een paar headliners uh, uh, erbij. Je al Adam Baier, Alain Fitzpatrick, André Olivia, Boris Brechtja. Butch, Clapton, Dave Clark... David uh, Squillens. Detron DJ Wild. Uh, ik kijk nog eventjes verder. Wat zien we er voorbij komen? Jamie Jones. Nick van Julie. Noir. Popov. Rivastar. Sam Divine, Second City. Uh, Simon Dummer. Ja, wat hebben we nog meer voor namen? Nou, te veel om op te noemen eigenlijk. Tickets kunnen besteld worden... via de officiële website www.xobelgium.be ja, ik herhaal hem nog maar een keertje. www.xobelgium.be Ja, extreme outdoor Belgium viert dit jaar alweer zijn 15 jaar... vanuit zijn geboorteplek aan het recreatiestand Kelzenroef te hout halen. Dit is dichtbij Hasselt. En ja, vanuit de passie voor muziek, menselijke en creativiteit richt... XO Belgium zich erop een kwalitatief vakantiegevoel te creëren... waarbij de bezoekers gezien worden als leden van de XO Family. Tot zo weer dit nieuwtje! Keep the base from... Ik zeg, zullen we nog eventjes dat lekkere trekje uh, van Tony Junior gaan draaien? Bala! Dit is it. Met zometeen. Na de klok. Van tien. De one and only. DJ genio's -on city. De peggybong. De peggybong. De we bala, tennis tennis bala, we bala, pangy bala, we bala, tennis tennis bala, we bala, bala, pangy bala, bala, bala, pangy bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, and they give them Ik ben aan